Drie uur onder Duiven-Nederwit met het NOS-journaal. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... wil de Europese hulpprogramma's voor Syrië voorlopig bevriezen. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij dat in Brussel zal voorstellen. Het gaat om een bedrag van 130 miljoen euro. Eerder werd al duidelijk dat hij de gesprekken... om de syrisch europese betrekkingen te verbeteren wil stopzetten. Militair ingrijpen in het onrustige land... is volgens Rosenthal op dit moment niet aan de orde. Roosentals Britse ambtgenoot Heek heeft zijn landgenoten geadviseerd om Syrië te verlaten. Heek is ontzet over het dodelijke geweld van de Syrische troepen. Gisteren vielen bij anti-regeringsprotesten zeker twaalf doden. Eergisteren zouden meer dan honderd mensen zijn gedood. Vier jongeren uit Slagharen en Zwolle zijn opgepakt op verdenking van het vernielen van kindergraven. Op de begraafplaats in Slagharen zijn onder meer grafstenen, planten en ornamenten van vier graven vernield. Iemand had de jongeren in de nacht van vrijdag op zaterdag op de begraafplaats gezien en waarschuwde de politie. Op dat moment was nog niet duidelijk dat er verniedingen waren aangericht, dus werden alleen de namen van de vier genoteerd. Dezelfde ochtend werden de jongeren, in leeftijd variërend van 17 tot 22 jaar, alsnog aangehouden. En uit de verhoren kwam naar voren dat waarschijnlijk één van hen de kindergraven heeft vernield.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 Yeah. Goedemiddag het rondje langs de velden Dan beginnen wij in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord, PSV, Ronald van der Geer. Drie minuten geleden is de Kuip ontploft omdat Giorginio Wijnaldum Feyenoord op een 1-0 voorsprong bracht. Het was een aanval over de rechterkant. Pieces waren weggestuurd. Die wachtte even, die keek even en gaf vervolgens een voorzet waar Isaacson niet op durfde te komen. En waarbij Manolev stond te slapen. Wijnaldum kwam ingelopen, kwam heel hoog en kopte die bal in de PSV-goal. Het publiek skandeert inmiddels 10-10-10. is nu op weg naar de goal van PSV, maar wordt op het laatste moment aan de gezet door gezet Lensen. Feyenoord deelt de lakens uit, maar moet oppassen. Want twee keer toch, Duchak en Lens ontsnapt aan uh, buitenspel op de randweg. Eén keer schoot Jujjak in het zijnet, één keer kon de vrij uh, Lens nog verdedigen. Maar PSV geeft signaaltjes af, maar Feyenoord in de eerste fase, de betere ploeg, staat 1-0 voor. Na 31 minuten. Zal het begroet zijn in Amsterdam, Bas Tichler? Jazeker, en welkom in de 21ste eeuw. Want ogenblikkelijk verscheen het doelpunt hier als een videoclip op de grote schermen in de Amsterdam Arena. Waar het uh, stadion toch in zekere zin ook ontplofte. Van blijdschap. Toen bleek dat Feyenoord daar op een 1-0 voorsprong kwam. En zo blijkt maar weer hoe leuk de wereld in elkaar zit. Dat een vol Ajax stadion plotseling kan juichen om een Feyenoord goal. Want dat komt ze nu toch wel heel goed uit. Hier 1-0. ajax Excelsior de goal van Ebesilio. En al een wissel aan de kant van Excelsior. Blijkbaar is de trainer daar, Pastoor, zeer ontevreden over Fernandes. Want die is al naar de kant gehaald. Dan heeft hij wel een paar keer naar staan schreeuwen. Zou er een kleine blessure zijn? Dat kan. Dat kan ik vanaf hier niet beoordelen. Maar hij is naar de kant en vervangen door La Guire. De 19-jarige Belg. Fernandes die overigens nog wel een behoorlijke kans kreeg een paar minuten geleden. Met het hoofd aanval over de linkerkant. Waar Ajax even in een fase van een paar minuten zat waarin het wat lamlendig oogde. En daar was plotseling Fernandes die de bal in de verre hoek probeerde te drukken. Vermeer kon er echt onmogelijk nog bij. Maar de bal plofte net voor Ajax aan de goede kant van de paal. De buiten is voor de Amsterdammers, dus bepaald nog niet binnen. Alle blijdschap, zowel hier als vanuit Rotterdam dan, ten spijt. 35 e minuut. 1-0. Ajax tegen Excelsior. Ook om half drie begonnen FC Utrecht tegen Vitesse. Frank Wielaert. 33 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Ik begrijp de wereld in Utrecht niet meer zo heel erg goed, want ook hier komt die tussenstand in de Kuipen op het bord. Feyenoord is een concurrent voor plaats 8. En uh, in Utrecht willen ze zeker niet dat Ajax kampioen wordt. Ze willen eigenlijk ook niet dat Twente kampioen Wordt En toch wordt er gejuicht als Feyenoord op 1-0 voorkomt tegen PSV. Nou ja, dan moet, je, moet ik straks iemand mij maar gaan uitleggen hoe dat dan precies in elkaar steekt. Hier is het dus nog 0-0. Luik Bassenakerluik. Daar is in ieder geval niet gejuicherd op mijn Gio Lippers. daar hebben ze geen tijd voor. Nee, daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Kijken ze ook niet naar hoewel ik de wereld hier soms ook niet helemaal snap. Want normaal zou je zeggen: kopgroep van 5 man, achtervolgende groep van 9 man. Bij elkaar is dat 14 man. Maar het zijn er toch echt 13 op dit moment. Want de Spanjaard Jesus Herrada is gelost uit de nieuwe kopgroep dus. Die bestaat uit 13 man. Daarbij in elk geval één Nederlander. En dat is uh, mooi nieuws. Laurens van Rabobank zit erbij. Het peloton op 1 minuut 4, 57 kilo nog te rijden. De opmars van Feyenoord. Het houdt maar niet op. Dat is een voorsprong thuis tegen PSV, Ronald. Na 34 minuten door die goal van Wijnaldum, Maar daar is niks onverdiends aan. Want Erwin Mulder heeft in tegenstelling tot zijn collega Isaacson eigenlijk nog helemaal niets te doen gehad. Ja, een keer een vangballetje. Maar Isaacson heeft toch echt wel in de rechter- en linkerhoek gelegen. En het is steeds Feyenoord dat zich meldt aan de rand van het stras van PSV. En andersom is dat een stuk minder. Misschien dat daar nu verandering in komt. Omdat Jutschak een vrije trap mag nemen vanaf de rechterkant. Daar komt Mulder met twee vuisten. En is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. Omdat die bal uiteindelijk vier. Ja, het hoofd van Bakal voor de voeten komt van uh, Castanjos. Zijn diepe bal bedoeld voor uh, Mokoccio. Die het zowaar aandurft om eens in te schakelen bij een counter. Die bal uh, wordt verloren aan PSV. Maar PSV verliest de bal dan weer aan Feyenoord. En Feyenoord kan er weer uit. Duwtje in de rug van Biseswar in de middencirkel. De dader is Manolev. En die heeft het dan niet zo lekker vandaag. Want die uh, ging uh, hopeloos de fout in bij Wijnaldum. Stond echt te slapen. Liet Wijnaldum, die toch een kop kleiner is, boven zich uitkomen. Bij uh, die goal. Maar heeft ook de handen vol aan de kleine... Japanner Miyahichi, die hem toch met enige regelmate baas is. En deze Manolev ja, die oogt wat frustratie. Hij maakt dus een overtreding. Feyenoord met de vrij. De centrale verdedigers schakelen zich naar harte lust in. halfweg de helft van PSV. Besluit te schieten. En dat is geen onverdienstelijk schot. Waar uh, Isaac Son met uh, de vuisten die bal uit de goal moet ranselen. Dan uh, Miyahichi vanaf de linkerkant zijn voorzet. Komt net niet bij Wijnaldum. Vanaf de rand. Linkerrand van het schafschopgebied. En kan PSV via Bauma uitverdedigen. Richting Juchak. Maar die zit echt nog even in het zakje. bij Koccio. Op het moment dat hij hem Feit was rekende Mokoccio op buiten spel en ging Dujack achter hem langs. Uiteindelijk schoot Dujack insnijdend vanaf de linkerkant van het grasomgebied in het zijnet. Maar ja, dat zijn wel de signaaltjes dan die P.S.V. kan afgeven. Maar voor de rest is het Feyenoord dat het balbezit heeft, Feyenoord dat elk duel wint en Feyenoord dat dus de boventoon voert in het eerste bedrijf van, van deze wedstrijd. Met Mokoccio. Mokoccio. dat is een korte bal op Castanjos, op de helft van P.S.V. maar dan verspeelt Dujack als hij de bal krijgt de bal weer aan de kleine Mokoccio en neemt Feyenoord gewoon weer over via Marcel Mevers. De afgelopen dagen met enige regelmaat door. Door trainer Mario Been, Guus genoemd. Nou, Het zal hem allemaal een zorg zijn. Mannen in Brabantse tongval. Maar hij is nu terecht voor de Rotterdammers. Hij speelt daar op het middenveld. En is een man die het verschil heeft gemaakt. Volgens Been de laatste weken. Mevers heeft nu ook weer uh, de bal in de middencirkel. Geeft hem rustig mee aan Stefan de Vrij. Nog een minuutje of tien tot aan de rust. De Vrij ziet de Bieseswaar vertrekken. Bieseswaar richting het gebied. Dan is Isaacson eruit. En heeft Isaacson zo slim als hij is. En de vorm waarin hij verkeert geeft hem dat geluk dan ook. Dan duikt Isaacson voor waar En pakt hij die bal in eerste instantie los. Gaat hij nog. Maar dan heeft hij hem toch voor de achterlijn te pakken, zodat hij geen corner hoeft weg te geven. Maar het was razendsnel weer omschakelen van Feyenoord. De vrij lange bal achter die laatste linie. En daarmee is Feyenoord buitengewoon succesvol. Het jagen op PSV, het balverliezen, direct te omschakelen met die snelle buitenspelers. En zo kwam ook de goal van Wijnaldum tot stand. Omdat Bies in dat geval. Aan de rechterkant werd weggestuurd met een afgemeten voorzet dus op Wijnaldum. PSV, ja, Marcelo heeft de bal en kijkt eens naar voren en kan hem aan niemand kwijt. Moeten ze dus weer terug naar Isaacson, dan is er een woedeaanval. Van de Braziliaan. Die echt staat te gillen tegen zijn ploeggenoot. Jan laten we eens bewegen. Laten we eens gaan voetballen. Bakal komt de bal dan helemaal halen. Dan uh, Engelaar aan de rechterkant. Ja, opgejaagd door Mewes. Moet ook weer terug naar Isaacson. Die krijgt dan bezoek van Castanjos. En de rampt de bal maar naar voren. Richting Juchak. Maar een makkelijke aanname van Mokocho. Op de middenlijn. Balletje op de borst. Even bij de voet. En de controle daar. Weer naar Stefan de Vrij. De Vrij nog wel op eigen helft. Gaat openen naar Miaichi. Gaat die bal achter Manolev komen? Ja, daar komt hij wel. Maar net iets te scherp. Miaichi kan er niet bij. Manolev kan zich stellen bij zijn eigen cornervlak, maar levert weer in bij Wijnaldum. Wijnaldum richting het strafschopgebied. Balletje even onder de voet terug naar Bruno Martensindi. En zo speelt Feyenoord rond. Na 36 minuten staat de ploeg die voetbalt vandaag in de KUIP. Ja, Je kunt niet anders zeggen tegen PSV met 1-0 voor door die goal van Wijnaldum. Gaan we naar de Amsterdam Arena. Ajax-Excelsior. Ajax komt niet los van Excelsior, hè? Nee, in tegendeel. Excelsior bijt vinnig van zich af. Zo even met een uh, schot van afstand van Nelom. Bal die maar denk ik een metertje naast het doelzeild van Vermeer. Die zo even al op de proef werd gesteld door notabene een van zijn eigen verdedigers. Al de wereld die de bal behoorlijk ongelukkig terug speelde. Naar Vermeer die daar danig van uh, in de war raakte ook. En nog maar ten oude nood de bal kon wegtrappen voor Bergkamp in de buurt kon komen. Kortom, uh, het loopt allemaal niet helemaal op rolletjes. Excelsior voetbalt aardig mee. Voetbalt brutaal, dat heb ik eerder gezegd. Durft veel mensen op de helft van Ajax te zetten. Ook als daar de Amsterdammers de bal hebben om storend werk te verrichten. Kortom, dat heeft Pastoor aardig neergezet. En Ajax weet daar toch niet echt mee om te gaan. De laatste mogelijkheid van Ajax is toch alweer van een minuut of twintig geleden. Terwijl Pellats nu een bal naar voren trapt. Die wordt door Anita onbedoeld de verkeerde kant op gekopt. Dan wil Laguire nog naar die bal toe. Maar dan heeft op het moment dat hij aankomt vertonen de bal met een omhal weer op de helft van Excelsior gekregen. Maar is hij daar automatisch weer prooi voor de Rotterdammers. Koolwijk, Hakje. Nou, als Excelsior dat al kan doen. Laguire aan de bal, die moet dan een actie maken. Er komt een 1-2 met Koolwijk. Dan wordt Laguire vastgehouden door Borlussen. En komt er voor de jonge Deen een gele kaart aan. Tweede gele kaart in deze wedstrijd. Dat Gudde eerder op de bond werd geslingerd. Maar belangrijker misschien nog wel dan die gele kaart... is dat er ook een vrije schop komt voor Excelsior. In de 41ste minuut van deze wedstrijd. Voor de duidelijkheid, Ajax leidt met 1-0. Door de goal na 13 minuten gemaakt door Ebersidio. Maar voelt dus de laatste, laten we zeggen, 10 minuten. De druk van de Rotterdammers weer wat toenemen. Vooral dus dankzij die kopstoot van Fernandes een uh, minuut of tien geleden. Maar net naast dat doel van Kenneth Vermeer. Die nu uh, staat af te wachten over, op deze vrije schop van Koolwijk. De aanvoerder. Tweemansmuur van Ajax. Bal komt vanaf de rechterkant. Indraaiend voor de goal. De doelman blijft staan. Doet hij daar verstandig aan? Ja, want hij wordt gered door zijn verdedigers. Dan moet de bal weggekopt worden door Boylissen. Die doet dat. Opgevangen dan weer door uh, Excelsior. Zegelaar. Zegelaar is er vandoor aan de linkerkant. Dat zou toch een verhaal zijn dat hij de voorzet geeft nu waar dan niemand bij kan. Want de man die natuurlijk gehuurd wordt door Excelsior van Ajax, voorlopig nog geen hoofdrol heeft kunnen opeisen in deze wedstrijd, maar dat zou toch een verhaal zijn. Ajax wil counteren, dat lukt niet. De diepe bal is te ver. Doelman komt zijn doel uit en die verwerkte bal, Pelletz, dan wel erg slordig. Speelt hem. Een... ...tegen het lichaam aan van Elhandaoui... ...en heeft dan echt de, de mazzel dat Elhandaoui hands maakt bij het aannemen van die bal... ...want anders kan hij hem er zo overheen lobben. Nu komt er een vrij schop voor Excelsior... ...en ligt de bal weer op de Amsterdamse helft. Laquière vanaf de rechterkant krijgt de bal van Roorda. Moet een actie maken, wil om zijn tegenstander Boyles 1. Er komt een voorzet ook, Bergkamp naar de bal toe, er wordt gekopt... ...de bal blijft hangen, de doelman komt en Vermeer heeft hem dan te pakken. Het zoveelste moment dat er opwinning is in dat doelgebied bij Ajax... ...het zoveelste moment ook dat de vierde official moet kiezen... Of om naar de boer te gaan of om naar Pastoor te gaan. Pastoor wordt wat vaker op de vingers getikt omdat hij in zijn enthousiasme wat vaker het vak uitlukt. Uh, en de boer die daar wat stoïcijnser staat. Het gebeurt allemaal na 42 minuten voetballen in Amsterdam. Excelsior doet echt mee in deze wedstrijd. En dat zal wellicht vriend en vijand verbazen. Maar zo is het toch echt. Maar Ebersidio scoorde. Hij was de enige die dat vanmiddag deed. 1-0 dus bij Ajax tegen Excelsior. En dan gaan we van Amsterdam naar de Kuip. Ronald, hoe is het daar? Maar Jujak, bij een ene voorsprong voor Feyenoord, een uh, vrije trap mocht nemen. ...Flaar net voor het strafselpolied een overtreding gemaakt op Lens. Die bal werd door uh, Jujak uh, geschoten, maar werd aangeraakt door Mewes. Corner nu nog, die genomen wordt vanaf de linkerkant door Labiad. Voor Feyenoord wordt verdedigd, maar opgevangen wordt door Jujak. Jujak komt vanaf de rechterkant, gaat zoeken, gaat zoeken naar het schot. Maar dat komt in de handen van uh, Erwin Mulder. En zo blijft het dus 1-0 na 40 minuten. En zijn, is het zo dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Maar misschien dat de Rotterdammers de statistiek ook een beetje bijhouden. En als Jorginho Wijnaldum een doelpunt maakt in een wedstrijd, deze competitie dan, dan wint Feyenoord altijd. Of dan verliest het niet. Dus dat moet een ruggesteuntje zijn voor de ploeg van de Mario Been. En wanneer, is de grote vraag, gaat PSV nu eens ontwaken? Het is 1-0 voor Feyenoord in deze wedstrijd tegen PSV na 40 minuten. Bas. Gaan we even terug naar uh, Bas Tichelen. Ja, want natuurlijk uh, uh, ja, kan het Bas. Ja. Ja. Even kijken hoe het bij is, de Rexelsuur. Ja. 1-0 nog steeds. 1,5 minuten gaan nog in de eerste helft. En uh, een vrije schop zo even versiert. Nou ja, versierd. Het was een behoorlijke overtreding op 20 meter van de goal van uh, Koolwijk. Die nog blij mag zijn nadat hij daaronder daar ondersteboven liep. Dat hij niet op de bom werd geslingerd. Vrije schop, het gevolg. En dan denkt iedereen dat is een uh, kunstje wat nog wel goed beheerst wordt door Eriksen. Maar dit keer niet, want hij schoot de bal toch in zijn geval vaak een buitenkantje. Vrij dom en vrij slordig in de muur. Excelsior. Met het balbezit nadat uh, Ebisilio even op de bal gaat staan en pijn heeft. Excelsior daar geen aandacht aan heeft en al helemaal geen boodschap aan. En door wil voetballen, maar daar wel een bal voor nodig heeft. En die bal voorspeelt men eigenlijk vrij makkelijk voor in. En die komt dan voor de voeten van Vermeer. En zo mag Ajax niet alleen de bal koesteren in de laatste minuut van deze eerste helft. Maar ook weer naar voren met Siem de Jong aan de bal. Nu halverwege de Rotterdamse helft. Voorzitter in de richting van El-Andaoui. Gudde met het hoofd. Die zich denk ik wat verkijkt op een rare stuit in de bal. Die vlak voor hem stuitert. Dan moet je kiezen als voetballer. Wil ik dan toch nog koppen? Dan moet ik heel laag. Of wil ik dan toch wel met de voeten die bal wegwerken? Dan moet het dus heel hoog. Hij koos voor het eerst en het loopt goed af. Met El Handawi in zijn rug was dat voor Excelsior maar goed ook. Laquire inmiddels weg aan de andere kant van het veld. Met een dubbele bewaking nu omdat ook Anita of, pardon, Ebisidio daar een oogje in het zeil houdt. De bal gaat terug naar Bovenberg. Bovenberg met een gelukje en een schot dan twee meter naast het doel van Vermeer. Het gelukje zat hem erin dat hij een 1-2 aan wilde met de ploeggenoot. Maar een 1-2 ging met een van de Ajaxide. De bal dus gelukkig terugkreeg, maar naast het doelschiet van Vermeer... die inmiddels alweer uitgerold heeft. 10 officiële seconden nog in deze eerste helft. Zal een minuutje extra tijd bijkomen. De vierde official gaat zich melden en gaat ons dat nu laten zien. En dat blijkt dan inderdaad het geval van de wiel aan de bal op de helft van Excelsior. en een combinatie met Soleimani. Die dan ziet dat er voorin eigenlijk niemand beweegt. Dat er geen uh, mensen vrij staan. En dus moet de bal terug naar de wereld opent naar de andere kant van het veld. De bal gaat over uh, de man die hem had moeten ontvangen aan... Dat is Boylussen die de bal voor zich ziet stuiteren. Dan nog wel springt. Maar met de moed van wanhoop voelt dat dat geen zin meer heeft. Het oogt altijd een beetje knullig. De bal over de verdediger heen. Ingooi voor Excelsior dan weer in de slotseconde dus van de eerste helft. Roorda heeft de bal gekregen. Zeer bedrijvig weer deze van Heerenveen overgekomen middenvelder. goede speler. Het is echt jammer dat hij zo lang geblesseerd geweest is. Want het is een zeer nuttige voetballer. Dat heeft hij natuurlijk ook met name tegen zijn oude club wel een aantal keren behoorlijk laten zien. Ajax de bal. Elham Hamdawi. 30 meter van de goal. Wordt teruggeduwd eigenlijk door Gudden nu. Ajax houdt wel de bal via Van der Wiel. En in de middencirkel via Anita. De extra tijd zit er zo ongeveer op. Want de bal rolt nog. De scheidsrechter Makli vindt het allemaal nog prima. Ebesilio mag nog een keer voorzetten. Dat wil hij wel doen. Maar de bal gaat via het lichaam van Bovenberg over de zijlijn. En dan kijkt Makli op zijn klokje en zegt hij het is rust. In Amsterdam. ajax Excelsior 1-0. Ebesilio. Maar Excelsior heeft de mogelijkheden toch echt gekregen. En is nog in leven. Is nog in leven. 1-0 daar. Feyenoord-PSV loopt. Nog is PSV nou ontwaakt. Ronald? Ja, dat idee heb ik wel. Maar dat heeft er ook mee te maken dat Feyenoord... met nog een minuutje tot aan de rust en die 1-0-voorsprong... bewust even wat gas terug heeft genomen. Even wat heeft getemporiseerd. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want het spel dat de Rotterdammers hebben gespeeld... dat heeft ontzettend veel energie gekost. En het lijkt erop dat PSV zich wat heeft gespaard. En nu in die slotfase nog even wil vlammen. Met Labiat die de paas geeft op Djudjak. Dan zit Timo Koccio tussen, maar die verliest de bal. Kan Labiat gaan schieten van de. Of 30 en dat is een rare fladderbal Waar Mulder zich moet strekken om die bal uiteindelijk naast de goal te tikken. Het is een goede aanval van PSV. Waar uiteindelijk dus het schot is van Zagadia Labiat. Dat met een hele rare curve heeft. En waar Mulder zich bijna op verkijkt. Maar uiteindelijk die bal dus nog over de achterlijn kan tikken. Waardoor er op slag van Rus nog een corner komt voor PSV. Dat net een hele aardige actie had. Vinden in de persoon van Lens aan de rechterkant. Nu komt de corner van Jujak, die gemakkelijk gevangen kan worden door Erwin Mulder. Maar maar die actie van Lens oogsten nog ook nog wel wat applaus. Met name uit het PSV-vak. Want hij worstelde zich aan de zijlijn. Daar begon die actie. Op de achterlijn van Feyenoord. Langs twee Feyenoorders. Schoot uiteindelijk in het zijnet. Tot opluchting van het publiek hier. Maar het was een aardige actie. Vlaar blesseerde zich daar wat bij. Aan de enkel of de knie. Dat is me niet helemaal duidelijk. Bahia is inmiddels aan zijn warming up begonnen. En het is voor Feyenoord niet te hopen. Dat het afscheid moet nemen in deze wedstrijd. Van Ron Vlaar. Die nog altijd een beetje hinkenpinkend probeert de eerste helft vol te maken. Als PSV-bal bezit heeft met Hutchinson slechte bal op Bakal. Want er komt ineens voor PSV wat ruimte om te voetballen. En dat, uh, dat, ja, dat is een genot voor PSV om dat te ontdekken. En dus probeert het nu in deze fase wel die bal te laten rondgaan. Als het de bal tenminste heeft. Nu niet, want de Vrij heeft hem. Mokotjo naar Biseswar. Die staat op eigen helft. Balletje even onder de voet. Weer terug naar Erwin Mulder. Die dan eindelijk ook zijn eerste echte belangrijke redding heeft mogen verrichten in deze wedstrijd. Zijn lange bal richting de PSV helft. Daar weggekopt door Marcelo op het hoofd van Biseswar. En dan gaat Wijnaldum nog een keer aan de wandel aan de rechterkant. Met het balletje aan de voet. Terug op uh, Mokotjo. De terugweg naar de keeper is uh, afgesloten door Lens. En dus komt Mokotjo in de problemen. Omdat Labiat druk op hem zet. Maar dan uh, herstelt de Zuid-Afrikaan het balbezit voor de Rotterdammers. En dan Mevis. Mevis Castanjo staat nog in de middencirkel. PSV schuift op. En dan is Miyaichi buitenspel. Ik twijfel eerlijk gezegd of dit nou wel buitenspel was. Maar de grensrechter is resoluut. Het speelveld is heel klein. Feyenoord kijkt en zoekt. En uh, dan uiteindelijk Miyaichi gevonden. Maar dan is uh, de kleine Japaner dus toch net iets te snel gestart. Kuyper Laatst voor het einde van een belevingsvolle eerste helft. Waarin Feyenoord dus een doelpunt maakte via Wijnaldum. Een minuutje of acht geleden wat gas terug heeft genomen. En ik zie Ron Vlaar nu heel snel naar binnen lopen. Waarschijnlijk om te kijken, kan ik nog verder, kan ik behandeld worden. Anders zal Hia in de tweede helft zijn vervanger zijn. Maar ja, ik moet nog één ding zeggen. Vorige week ruimde ik mijn spullen op na de wedstrijd tegen Heracles. Waar PSV met 2-0 had gewonnen. En toen zei er iemand tegen mij, heb jij een kampioen zien spelen vanavond? Ik moet eerlijk zeggen, ja, dat zie ik vandaag toch ook niet af aan het spel van PSV. Feyenoord is gewoon beter en Leid verdient bij rust met 1-0. Even kijken bij die derde wedstrijd. utrecht vitesse Frank, het, het klinkt rustig daar. Al rust? Ja, het is inderdaad uh, pauze. Maar het is hier ongeveer nu net zo spannend op het veld als uh, tijdens de eerste helft. Toen gebeurde er niet of nauwelijks wat. In de wedstrijd het is het dan ook nog 0-0. en Nu gebeurt er tenminste nog een klein beetje. Wat gaan we proberen de bal tegen de lat te schieten? Dat is dan nog iets wat er richting het doel gebeurt. Alleen dan uh, telt het niet meer voor de wedstrijd. Utrecht is heel ver weggezakt. Na een uh, begin waarin je zag dat ze wel er wel iets van wilden maken. Maar toen ze hadden dat het niet echt ging lukken. Is het heel ver weggezakt. Het initiatief ging naar uh, Vitesse. Dat in een veel te laag tempo de bal liet rondgaan. Voor zover ze dat lukte. Want het was allemaal veel te slordig wat de Arnhemmers lieten zien. Als het tempo omhoog uh, gaat... En als de aannemers ietsje nauwkeuriger de bal naar elkaar kunnen krijgen... dan gaat Utrecht het hier nog bijzonder moeilijk krijgen na de pauze. Voor de pauze viel het allemaal wel mee in Utrecht. 0-0 nog. Silo Green en Bright Lights, Bigger City. tijd weer eens ons even op het fietsen terecht. Hè? Luik, en we zitten al in de laatste 50 kilometer. Hele spul nog zo'n beetje vooraan, Gio? Ja, ja, ja. Ja, het hele spul een beetje vooraan. Dan heb je het inderdaad over een compleet peloton. De peloton vind ik nog steeds een beetje groot. Maar dat zal zometeen meteen als de Redoute op gaan rijden... zal dat peloton toch zeker gaan uitdunnen. En dan krijgen we ongetwijfeld de favorieten... die zich vooraan gaan nestelen in dat peloton. We zien ze wel al rijden hoor. We zagen Vino Coeur, of de winnaar van vorig jaar... zagen we opschuiven naar voren. We zagen trouwens ook Johnny Hogeland weer opschuiven. Veel ploegenoten van Vacan Soleil bij hem in de buurt. Lagoutine die zich verdurende... Mee bemoeid met de achtervolging van het peloton op de kopgroep. Want laten we daar nog wel even over hebben. We hebben nog steeds een kopgroep van 13 man: Gasparotto, Vorganov, Ziftsov, Garate, Tendam, Van Avermaat, Frank, Cataldo, Pinot, Caruso, Kadri, Thomas de Gent en Tony Galopin. Dat zijn de 13 koplopers. En die zien toch dat die voorsprong. langzamerhand op dat stuk tussen de laatste klim die we hebben gehad: de Monteuil en de Redoute. dat die voorsprong langzamerhand oploopt. 1 minuut en 42 seconden is de voorsprong nu. en Dat betekent dat de ploegmaats van de broertjes Slek nu echt flink aan het werk moeten, flink aan de bak moeten, om het gat wat dichter te gaan rijden. We zagen ze juist ook een hele luxe knecht voor Philippe Gilbert, de nummer 5 van de afgelopen Tour de France moest zich gaan bemoeien met het kopmerk van de broeken die dat moest doen. En dat geeft toch wel weer aan dat Gilbert toch ook langzamerhand zijn mannetjes aan het opgebruiken is om maar in die finale in elk geval in goede positie te beginnen. Ik kijk naar de kop. Van ...van het peloton en zie dan uh, rechts van de weg... ...zie ik dat lange lijf van Robert Geesink uh, bovenuit steken. Natuurlijk, hij, uh, hem herken je altijd, hem herken je overal tussendoor. En ook Bouke Mollema, die zit dan uh, links voor Robert Geesink... Uh, ...nu uh, daar midden in dat uh, peloton, in die groep uh, die daar uh, achteraan rijdt. We zien ook uh, Vinokerov weer opschuiven. Zo gaan de grote mannen zich langzaam toch klaarmaken voor de echte strijd. Want geloof maar, als we dadelijk zijn begonnen aan de redoet ...en dus niet ver meer, 42 kilometer is er nog te rijden tot de streep... Dan Gaat het pas echt beginnen. 1 minuut en 42 nog steeds de voorsprong. 1 Nederlander in de kopgroep, Laurens Stendam. Voormalig voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité, Koos Idenburg, is gisteren in zijn woonplaats voorschoot overleden. Idenburg leidde het NOC van 1977 tot 1981. En Daarvoor is hij voorzitter van Hockeyclub HGC en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Als voorzitter van het NOC was Idenburg in 1980 medeverantwoordelijk voor de besluitvorming rond de deelname aan de omstreden Spelen van Moskou aanleiding van het binnenvallen van de Russen in Afghanistan in 1979 vroeg de politiek desnoods, of destijds om een boycott van de Spelen in Rusland. Het OC besloot dat sporters zelf moesten beslissen of ze wel of niet naar Rusland wilden. Koos Idenburg is 85 jaar oud geworden. 1977 alweer, ja. Best of my love emotions. Radio 1, het NOS-journaal. Exact, half vier, hier is Martijn van Beek. In de Libische stad Misrata lijken de gevechten door te gaan. Journalisten en ooggetuigen melden raketexplosies en beschietingen. Er zouden zeker 25 doden zijn gevallen. Vrijdag zei een Libische onderminister nog... dat de troepen van kolonel Gaddafi zich uit de stad terugtrekken... om de strijd over te laten aan lokale stammen... Bij de gevechten van afgelopen week in Soedan tussen rebellen en het leger van zuid soedan zijn zeker 55 doden gevallen. Begin dit jaar stemde de overgrote meerderheid van de zuid soedanese voor afscheiding van het noorden. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en de milities... die zich tegen de zuid soedanese regering verzetten. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... wil de hulpprogramma's voor Syrië voorlopig bevriezen. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij dat in Brussel zal voorstellen. Het gaat om een bedrag van 130 miljoen euro. En vier jongeren uit Slagharen en Zwolle zijn opgepakt... omdat ze kindergraven zouden hebben vernield. Op de begraafplaats in Slagharen zijn onder meer grafstenen... planten en ornamenten van vier graven stuk gemaakt. De jongeren zijn tussen de 17 en 22 jaar oud. Uit verhoren werd duidelijk dat waarschijnlijk één van hen... de kindergraven heeft vernield. En dat is nieuws op dit moment. Sportradio. Luik, Luikt is rust op de voetbalvelden. Gio Lippens, hoe zijn de ontwikkelingen? We zijn in de buurt van de Redoute. Want we rijden door Remousson met de kopgroep. Laurens ten dam in het 2 na laatste wiel. Achteraan Siftsov. En dan zien we daar de man met nummer 18, Eduard Volganov. Daarvoor rijden. Dans wordt geleid door Matthias Frank. Toch wel een sterke man hoor. Hij uh, rijdt voor de BMC-formatie. En uh, hij maakt een goede indruk in deze vlucht. En dan zie ik uh, uiteindelijk het peloton nu ook over de rivier komen. En dan weten we dat ze dan, als ze eenmaal over die brug zijn, dat ze zometeen ook gaan beginnen aan de beginfase van de Redoute. Redoute met name tegen het einde verschrikkelijk stijl. Procentje of 23. En daar zullen ongetwijfeld verschillen gemaakt worden. Het is de ploeg van Van Soleil die daar de dans leidt bij het peloton. En we kijken ook naar een man van Van Soleil aan de achterkant van de kopgroep. Thomas de Gent. Die heeft in ieder geval op zeker de bergtrui van deze luik verdiend voor wat het waard is. Maar hij zal in elk geval blij zijn dat hij in ieder geval nog even in de richting mag van de prijsuitreiking. Heeft een hele goede koers gereden deze talentvolle Belg uit de vakantse En dan is het maar afwachten, wat gebeurt daar achteraan, terwijl we nog 37 kilometer te rijden hebben en het verschil tussen de kopgroep en het peloton is teruggelopen weer na anderhalve minuut. Het zou wel eens zomaar bovenop de teruggebracht kunnen zijn tot minder dan een minuut, als er tenminste wordt aangevallen. Want dat is de grote vraag. Wie durft, wie durft Philippe Gilbert aan te vallen? We gaan weer eens voetballen. De bal rolt weer in de Amsterdam-Arena. Ajax Excelsior, Bas Tegler. 1-0. De voorsprong voor Ajax die dus broos is. Ook gezien de mogelijkheden die Excelsior toch gekregen heeft in het eerste bedrijf. De bal rolde weer bijna een minuut. En het balbezit is voor Ajax achterin bij verdedigers, want ja, die staan daar nou eenmaal. Die dan maar hopen dat er voorin voldoende bewegingen en aanspeelmogelijkheden zijn. Anita komt dan de bal halen als meest achteruitgeschoven middenvelder. Maar kan hem eigenlijk alleen maar breed weer teruggeven aan Alderwereld. Alderwereld kiest voor de Jong. Die heeft wat ruimte. Is er beweging nu voorin? Ja, die is er wel bij Eriksen. Maar hij kiest de Jong voor een andere optie. En die andere optie is Soleimani. Maar de paas is te scherp en rolt door in de handen van Pellatz. Er is niet gewisseld in de rust. Excelsior had dat natuurlijk al in de eerste helft gedaan. Fernandes naar de kant al vroeg. En Laguire voor hem in het elftal. Ingooi voor Excelsior nu aan de linkerkant van het veld. Als de bal via Soleimani naar buiten gaat. Omdat Nelon probeert om de bal er eigenlijk langs te draaien. Maar tegen Soleimani opschiet. En dus genoegen moet nemen met een ingooi. Excelsior zal toch in de kleedkamer van Pastoor gehoord hebben dat doorgaan op de ingeslagen weg vermoedelijk de juiste is. En dat als je Ajax dus onder druk durft te zetten, en dat kan, dat de ploeg uit Amsterdam toch ook het spoor een keer bijster raakt. En dat er niet alleen mogelijkheden komen, maar dat je ook echt het gevoel hebt dat je meedoet in de wedstrijd. En dat het er goed uitziet bij de Rotterdamse ploeg. Kortom, goede coach Alex Pastoor. Bergkamp aan de bal voor Excelsior. De bal naar de linkerkant naar Zegelaar. Die probeert nu van de wiel voorbij te komen. Dat lukt niet. Hij houdt in. Draait dan naar binnen. Draait dan weer naar buiten. Gaat op de bal staan. Is hem even kwijt. Moet hem dan terugleggen. De bal dan naar Nelom. En Nelom kiest dan alsnog voor Bergkamp. Die staat op de rand van het stadsgebied. Draait weg. Zou eens kunnen schieten. Wil dan ook nog Anita voorbij. En Anita zet dan hem met een been dwars. En dan is Bergkamp de bal kwijt. En kan Ajax gaan uitbreken. Met iets wat een counter zou moeten worden. Maar wordt dat ook echt een counter? Ebencilio wel op pad gestuurd nu. Maar de paas is te hard gudden. ...heeft daar goed het oog in, terwijl nu Pellatz de bal heel slordig zomaar weer bij Elhandaoui inlevert... ...zodat de aanval van Ajax nog door kan gaan ook. Bal voor de goal, uitverdediger van Excelsior, toch weer Ebesilio die onderschept. Ebesilio wil die weer schieten, gaat wel heel veel uh, circusachtige bewegingen aan op de bal... ...en verslikt zich dan in zijn eigen schoonheid, want legt de bal eigenlijk pan klaar voor een geest... ...die dan tussen de twee Ajax aanvallers in had moeten staan... Want de een ging naar links, de ander ging naar rechts. En Ebecilio legde de bal daar precies tussenin. Dat oogt slordig. Aan de andere kant is Excelsior weer weg. Maar komt ruim. niet door de schot. daar bijna wel. Maar die maait langs de bal. En de meeverdedigende Soleimani voorkomt dan erger. Zo golft het in deze fase op en neer. En is nu ook het Ajax-publiek hoorbaar ontevreden over het feit... dat Excelsior in het begin van deze tweede helft zich wel heel vaak, heel makkelijk... en heel massaal op de Amsterdamse helft laat zien. En nu zelfs een hoekschot mag nemen ook. Nee hoor, dit is voor Ajax allemaal nog niet, nog niet binnen. Het is nog niet beslist. 48 minuten gespeeld. Wel staan de Amsterdammers met 1-0 voor door die goal van ebc Gaan we naar Utrecht, Vitesse, Frank Wiela. Dat Utrecht-publiek is ook niet al tevreden meer, denk ik, hè? Nee, nee, Utrecht is net onder een hels fluitconcert volkomen, terecht fluitconcert ook, van het veld gegaan uh, om te gaan rusten. Want ja, Utrecht vier wedstrijden op rij verloren en dan afgelopen week snoeihard getraind, als ik het goed begrepen heb. In ieder geval onder Ton de Chatignier, alle trainingen zonder uh, pottenkijkers erbij. Nou, dan verwacht je toch wel iets van zo'n ploeg. Dat duurt dan uh, een minuutje of vijf dat je denkt, nou ja, dat zou best wel eens de goede kant op kunnen gaan. En daarna laat Utrecht helemaal niets meer zien in de eerste helft. Laat het alles aan uh, Vitesse over. En Vitesse doet daar overigens bijzonder weinig mee. En nu in de tweede helft heeft iedereen de hoop gevestigd op Dries Mertens die Tommy Orris komen vervangen. Ja, Dries Mertens niet voor niets uh, uit de basis gehouden. Al wekenlang uit vorm. Ja, wie weet een geprikkelde uh, Mertens wat die allemaal zou kunnen doen. Hij komt nu in balbezit op de middenlijn ongeveer. Gaat hij aan de wandel tussen drie Vitesse spelers in. Een combinatie met de moesje. Daar komt uh, FC Utrecht een Hensbal. Maar Liesveld ziet het niet. De Hensbal nadat Strootman de bal wilde voorgeven. Ik denk dat Yasuda degene was die de bal dan met de hand geraakt zou moeten hebben. Maar uh, Liesveld wil er niets van weten. Krijgt ook blijkbaar geen seintje vanaf de kant dat het ook daadwerkelijk zo is. Maar ja, Mertens heeft zich in ieder geval ook in de wedstrijd gemeld aan de bal en dat geeft dan een heel klein beetje hoop voor deze wedstrijd. Utrecht Vitesse beginfase tweede helft 0-0. Gaan we even naar De Kuip. Ook daar begonnen aan de tweede helft Feyenoord PSV. Ronald van der Geer. Waarmee we zijn een heeft gemaakt op uh, Toivonen. Vrije trap nu van Juicha komt in het gebied van Feyenoord terecht wordt gekopt door Marcello en gevangen door Mulder. Met Toivonen met die 1-0 voorsprong dus voor Feyenoord noem ik een uh, nieuwe naam. Hij is gekomen voor Hutchinson. Bakal speelt nu Rechts op het middenveld. En Hutchinson uh, op zijn plek dus. En Toyvonen speelt uh, achter de spits op de 10. En bij Feyenoord, ik zei het al voor rust. Ron Vlaar, niet helemaal okselfris de tunnel in gegaan. is er ook niet meer uitgekomen. André Bahia is in de tweede helft uh, zijn vervanger. Als uh, Feyenoord aanvalt, Wijnaldum probeert te uh, vinden. Dat lukt niet. PSV neemt het balbezit over. En dan gaat Castanjos jagen op Marcello. Die vervolgens speelt naar Manolev. Rechterkant allemaal vlak voor het eigen strafschopgebied. En Manolev terug dus naar Isaacson. Feyenoord dat dus heel veel kansen heeft uh, gekregen. De heeft benut. Dat was het doelpunt. Wij op de paas van Biseswar, die nu ook weer het balbezit heeft. Biseswar wil dan aan de linkerkant voorbij Pieters. Dat lukt niet. Pieters neemt over en dan kan PSV gaan omschakelen met Lens. In de middencirkel is één man kwijt. Dat is te vrij. Dan het paas op Labiat. Labiat draait. Nog een keer zoeken het schot en de redding van Erwin Mulder is dan noodzakelijk. Het schot is niet hard, maar wel geplaatst. Maar Mulder heeft genoeg lengte om als hij zich strekt naar de hoek te komen en die bal dus te pakken. Twee minuten bezig in de tweede helft. Is PSV op jacht naar Averij, of uh, op weg naar Averij. Of gaat het zich na een matige eerste helft herstellen tegen Feyenoord. Voorlopig staat Feyenoord met 1-0 voor. Luik Basten, Naken, Luik Gio. Ik zei net het hele spul bij elkaar. Ik bedoel uh, natuurlijk een beetje later die favorieten zich nu al echt zien. Ja, de favorieten laten zich zeker zien nu aan kop van het peloton. Maar er is nog niemand die echt aanvalt. We zagen zojuist Jacob Vogelsang, de ploeggenoot van de broertje Schlek, die tempo aanvoerde. De broertje Schlek in zijn wiel, Frank en Andy. Maar daar gewoon in het wiel als een vorst die zich absoluut niet wil laten afzetten. Wat dat betreft heeft hij niet geleerd van de mannen in het Midden-Oosten. Maar Philippe Gilbert blijft daar gewoon keurig bij zitten. En die is zeker niet van plan om zich naar huis te laten rijden. We zagen het peloton wel breken aan de de goede kant van de breuk. In elk geval Bauke Mollema, Robert Geesink. Dat waren de twee rabocoureurs die we daar in elk geval konden ontwaren. En verder zagen we Rodriguez, Igor, Anton, Kolopnef. Dat waren toch wel de grote namen die daar aan de goede kant van de breuk zaten. Ze zijn nog steeds niet boven. Ze zijn nog steeds niet bij dat televisiestation. Bij die mast, die enorme mast die bovenop de Redoute staat. Maar ze zijn er wel bijna. En dan ben ik benieuwd of er zometeen nog een echte aanval gaat komen daar in het peloton. De kopgroep die valt wel uit elkaar. Laurens Tendam Dam zit in elk geval er nog bij met Gasparotto, met Vorganov. Die hebben we in ieder geval gezien. Matthias Frank. Maar de voorsprong, ik heb het al gezegd, die is teruggelopen tijdens die beklimming onder de minuut. 51 seconden is de voorsprong nu van de koplopers. Met Laurens ten Dam daarbij. 34 kilometer nog te rijden. De redoet zit erop voor de koplopers. We gaan even naar Frank Hulaert. FC Utrecht tegen Vitesse. Op het moment dat het publiek begint te zingen slaap kindje slaap staat het ineens 1-0 voor Utrecht. En het gebeurt zo plotseling dat iedereen ervan schrikt in het stadion. Het is een aanval over de rechterkant van het veld via Cornelissen die daar de combinatie aangaat. Hij probeert een bal voor te geven met de hak. En dan Assara die uiteindelijk eigenlijk wil schieten via een Vitessebeen. Komt die bal dan per ongeluk bij Van Wolfswinkel terecht. Die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Maar hij raakt wel de bal aan. Room ligt al op de grond. Kan er nog wel een handje tegenaan krijgen. Tergend langzaam gaat die bal over de doellijn. En dan staat Utrecht ineens voor met 1-0 tegen Vitesse. En dat terwijl het er de, eigenlijk de hele wedstrijd niet heeft uitgezien wat de Utrechters hebben gedaan. Ze hebben er ook al op hun donder voor gehad in de kleedkamer. Ze hebben er op hun donder voor gehad vanaf de tribunes. Maar het is dus nu wel 1-0 voor Utrecht. En daar komt misschien al wel de 2-0 via Mertens. Ja! Nou, dan kunnen we hierin pakken en wegwezen. Vitesse gaat deze wedstrijd verliezen van Utrecht binnen 30 seconden. is het 2-0 voor Utrecht. De tweede goal komt op naam van Mertens. Het is hier gedaan. Houdt Ajax stand tegen Excelsior, Bas Ticheler? Nee, want de 1-1 zit erin. 1-1 bij Ajax Excelsior. En de goal op naam van Bovenberg. Al zijn zesde van het seizoen. De rechtsback die zo vaak voor dat doel komt. De vrije schop van Koolwijk komt van grote afstand dat strafschopgebied ingedraaid. En Bovenberg is veel slimmer dan iedereen. Bovenberg loopt precies daar waar de Ajax-verdedigers niet kunnen komen. En kopt de bal in de verre hoek voorbij Vermeer. En dat betekent dat Excelsior dat al zo goed aan de tweede helft begon. Maar ook het laatste deel van de eerste helft zo goed speelde hier op 1-1 komt. En dat Ajax plotseling in mineur is. Dat PSV misschien weer een beetje denkt, goh het zal toch niet. En dat ze in Enschede nu helemaal gek worden van plezier. Want Ajax-Excelsior 1-1 door de goal van Daan Bovenberg. Ja, gaan we maar eens even kijken bij Feyenoord PSV. Is die, voor, of die uh, gelijke stand aangekomen daar, Ronald? Nee, want men heeft het even te druk met andere zaken. Castanjos ligt namelijk op de grond. Tegen de grond gewerkt door Marcello op een moment dat de bal daar niet in de buurt is. Het is Kuipers ontgaan, zijn assistenten ook. Maar het publiek niet. En uh, het publiek was daar even druk mee bezig. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, er gaan nu wel wat mensen juichen. En dan langzaam maar zeker zie je mensen wat met elkaar smoesen Ja, nu komt het door. Nu komt het door. Het feit dat uh, Excelsior inderdaad dat doelpunt heeft gemaakt tegen Ajax. Nou, dat is reden voor een dubbelfeestje. Want uh, Feyenoord... Hier zijn al buitengewoon tevreden met het optreden van de ploeg van Mario Been tegen kampioenskandidaat PSV. PSV dat wederom eigenlijk onder de grens zakt. Ja, nu. Nu komt hij definitief door omdat hij op de borden wordt geprojecteerd. Die tussenstand dus in Amsterdam. Maar Frank Ried 53 minuten. Ik heb gezegd dat de wedstrijd gespeeld is. Dat slik ik weer in. Want na 53 minuten is het 2-1 geworden. Corner voor Vitesse. Binnengewerkt door Cassia. En dus gaan we hier nog een echte wedstrijd tegemoet zien. Iedereen zit mis. Kassia staat te kijken en denkt nou als iedereen mis ziet dan krijg ik die bal vanzelf op mijn hoofd. En dat klopt. Exact 2-1 in de Galgenwaard. Terug naar Feyenoord PSV Ronald. 52e minuut, balbezit voor Feyenoord Ver en Bakal duelleren. Bakal wint, Labiat neemt over en wil dan ja, Lens aanspelen, maar doet dat zo hard dat Lens met geen mogelijkheid die bal kan aannemen, maar nu wordt er druk gezet op Feyenoord en met Leroy Ver komt Feyenoord eruit Wijnaldum weggestuurd aan de linkerkant, goede ingreep, dit keer van Manolev aan de rechterkant bij PSV brengt dan wel Engelaar wat in de problemen, de bal voorwaarts wordt wel gespeeld maar uiteindelijk maakt Engelaar in al zijn het balbezit voor PSV te continueren een overtreding waar Kuipers bovenop staat en de Rood de kaart trekt voor Orlando Engelaar. Nou, nou, nou, dat had ik niet verwacht. Want ik zag Engelaar wel naar die bal gaan. En die bal uiteindelijk nog voorwaarts spelen. Daar ging wel een Feyenoord er de lucht in. Maar Kuipers staat daar een stuk dichterbij dan ik dat uh, daarbij zit. En Kuipers heeft dit beoordeeld als buitengewoon gevaarlijk spel. En dus is er een rode kaart voor Orlando Engelaar. Dan gaat Fred Rutte nog wel protesteren bij de vierde man, Ed Janssen. Maar dat heeft allemaal weinig zin. En het is uh, ernst, want de dokter van Feyenoord is inmiddels ook uh, het veld ingekomen. Ik kan niet heel goed zien wie er nou uiteindelijk ligt van Feyenoord. Ja, dat is Kastanjos. Het is een gestrekt been van Engelaar. In zijn ijver dus om die uh, bal uh, ja, te bemachtigen. Hij glijdt door op de enkels van Castanjos. Het is uh, gevaarlijk inkomen. Het is buitengewoon gevaarlijk inkomen volgens de lezing van uh, Bjorn Kuipers. In eerste instantie speelt Engelaar nog wel de bal. en hij glijdt hij daarna door en staat Castanjos daar. Engelaar krijgt dan ook van rood omdat Kuipers de enige is die dat soort beslissingen vanmiddag mag nemen. Maar ik ben nu, en dan heb ik wel twee herhalingen gezien, geneigd te zeggen dat dit een zware straf is voor Orlando Engelaar. De aanvoerder dus van de PSV die nu naar de kant moet en Lucas Tanjos. zijn slachtoffer zit er nog altijd. Er is contact, laat dat duidelijk zijn tussen de twee. En Engelaar gaat wel degelijk met de benen naar voren, maar heeft in eerste instantie wel gewoon de bal gespeeld. Engelaar gaat dus ontbreken in de slotfase van deze competitie. En Lens krijgt vanwege mekkeren ook nog eens een keer een gele kaart en stond ook op scherp. Dat betekent dat als PSV volgende week aantreedt in een thuiswedstrijd tegen Vitesse, in elk geval Lens ...en niet bij zal zijn en dat ook Engelaar zal ontbreken... ...en dan kan de schade dus voor PSV wel heel groot worden in deze wedstrijd... ...op zondagmiddag 24 maart of 24 april in Rotterdam-Zuid. Precies een half jaar geleden waren de verhoudingen heel anders... ...toen werd Feyenoord vernederd door PSV... ...en je bent er bijna geneigd te zeggen, hoewel de score daar geen aanleiding toe geeft... ...dat Feyenoord vandaag hetzelfde doet bij de ploeg die op weg is naar het kampioenschap. En wat komt dan het zwaarste aan? Een 10-0 nederlaag of uitgeschakeld worden in het kampioenschap. Ik geef het u om het in te vullen... Spelers van Feyenoord nemen de vrije trap. Want Kastanjos staat inmiddels weer. Komt ook weer het veld in. Dan zijn er dus nog 10 over van PSV. Een sliding op de enkels van Kastanjos. Waarbij Engelaar wel de bal speelde. Kost hem deze wedstrijd. Hij krijgt rood van Kuipers. Feyenoord met 11, PSV met 10. En Feyenoord op 1-0. Ajax op 1-1 tegen Excelsior. Zijn ze daar ook wakker eigenlijk Bas? Ja, luister, dit zijn geluiden eerder van hoop dan van blijdschap. Nadat uh, Excelsior op 1-1 kwam via Bovenberg was uh, de Arena in mineur. Maar na de berichten uit Rotterdam, met de rode kaart voor Engelaar, ook vrij snel hier natuurlijk bekend geworden. Is dat uh, toch weer wat omgeslagen. En denkt men, nou ja, oké, okay, dan ziet de wereld er in ieder geval wat rooskleuriger uit. Maar de waarheid is als je kijkt naar Ajax, dat dat... Uh, niet zo ontzettend uh, vrolijk en prettig speelt eigenlijk. Eén grote kans nog wel gezien. Vrij kort na de goal van Bovenberg. Dat was er een voor El Daoui. Die wel knap wegdraaide. Maar zo ver aan de zijkant uitkwam. Dat schiet uit die hoek al onbegonnen werk leek. En dat bleek uiteindelijk ook. Want de bal ging voorlangs. Nog wel een uh, knappe poging van El Daoui. Het is toch wat als je elke keer door je eigen publiek moet worden uitgefloten. Om dan het kopje erbij te houden. Dat probeert hij dan maar. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Een uur op de klok bij Ajax Excelsior. 1-1 dus. Een uh, wellicht verrassende tussenstand. En Excelsior komt gewoon vrolijk weer. Met een ingooi van Bovenberg. Die bal komt ver. Bergkamp moet doorkoppen. Dat doet hij niet. Duwt wel een tegenstander onder de bovenbordersen. En dat betekent een uh, vrije schop voor Ajax. Die inmiddels genomen is. Proef uit Amsterdam zal toch met nog een half uur te gaan. Wel wat haast krijgen. Want uh, een punt. Dan kun je juichen om alles wat er in de kuip gebeurt. Maar dan sta je nog steeds onder PSV. En is Twente weggelopen. Kortom, daar heeft Ajax niet zo gek veel aan. En zal dus in deze wedstrijd een goal op de borden moeten krijgen. Eriks aan de bal zoekt en kijkt. Iedereen staat weer stil. En dus moet de bal weer terug naar al de wereld. In dit geval die erop van de middenlijn de bal kan aannemen. Anita wenkt en wil de bal graag, maar wordt overgeslagen. Elan Andoy krijgt hem, laat hem liggen voor Sine Jong. Geeft hem meteen weer terug. De combinatie loopt spaak. Roor daar zit er tussen. De bal wil niet weg. En dan moet ook Zegelaar nu mee gaan verdedigen. Komt de bal voor de voeten van Nelom. En die laat hem dan eigenlijk heel simpel over de achterlijn lopen. In de wetenschap dat ik zelfs een doeltrap mag nemen. Het publiek boos omdat men daar de indruk had dat in dat duel tussen Nelom en Elham Hamdaoui de bal het door de Excelsior spelers zou zijn geraakt. Of dat er misschien nog een duwtje zou zijn uitgedeeld aan Elham Hamdaoui. In beide gevallen krijgt Ajax nul op request en komt er gewoon een doeltrap voor Nico Pellats. De Duitse keeper van Excelsior die de bal in de richting van de middenlijn. Schiet er overheen zelfs. Op het hoofd van Anita, die zwaar een kopduel wint van Roorda. Maar de bal is even goed weer voor Excelsior aan de linkerkant van het veld. Nelom, opgejaagd nu door Sime de Jong. Moet ineens pasen. Raakt de bal volkomen verkeerd. Ingooi voor Ajax. Terwijl Alex Pastoor, die maar weer eens van zijn stoeltje opstaat. Om druk gebaren te proberen. Iedereen weer op de juiste plek te zetten. Dat heeft hij tot dusver goed gedaan. Want Excelsior laat dat alsjeblieft duidelijk zijn. Speelt een prima partij voetbal in de Amsterdam Arena. Petje af voor de ploeg uit Rotterdam. Terwijl Ajax nu ontsnapt via Soleimani die aan de solo begint. De bal geeft aan Alandaoui, maar die vergeet hem mee te nemen. Die vergeet gewoon de bal mee te nemen. Doet hij dat wel, staat hij vrij voor de keeper. En zo wordt er dan in Amsterdam gereageerd. 1-1. Gaan wij eens even fietsen. Luik, Bastenaken, Luik. Akerluik, Gio Lippens. Volle finale inmiddels. Redout is gepasseerd. Peloton bestaat nog uit een mannetje of 60. En zij rijden met zijn zestigen op 31 seconden van een kopgroep van 7 man. Verbrokkeling dus vooraan. 7 man aan de leiding. Gasparotto, Siftsov, Garate en Tendam van Rabobank. Van Avermaat, Pino en Kadri. Dat zijn de 7 koplopers die we hebben. En die zullen hard moeten doorrijden. Doelpunt bij Frank. Ja, daar staat het nu 3-1 voor FC Utrecht. Het is de moesje die een enorme kans mist. Het is Rom die de redding brengt uit de corner die volgt. Kan Strootman uiteindelijk uithalen. En dan kan Rom er niets meer aan doen. Is het 3-1 voor Utrecht tegen Vitesse met nog een half uur te spelen. Kijk, ik weer naar die achtervolgende groep, of naar de kopgroep in ieder geval. Met Garati die daar door het beeld van de camera schuift. Laurens ten Dam daar achteraan. En ze hebben voorlopig nog het leven. Laten we ons vooral herinneren, vorig jaar hadden we hier Bram Tankink aan de leiding. In deze finale van Luik-Bastenaken-Luik. Uiteindelijk was toen de beste Nederlander Robert Geesink op de vijftiende plek. Alles kan nog gebeuren in deze slotfase. 27 kilometer nog te rijden. De volgende klim is er bijna. De Côte de La Roche au die nieuwe klim die we een paar jaar geleden in luik nakenluik kregen. waar toch vaak de beslissing is gevallen in de laatste jaren. En nu kijk ik naar de kop van het peloton. En dan zie ik Jelle van Endert die daar het tempo moet maken. Dat doet hij natuurlijk voor zijn kopman, Philippe Gilbert. Gilbert niet meer omringd door knechten. Alleen van Endert kan erbij blijven. We zagen ook dat Jurgen van der Broek moeite had. Shirt wijd gerits, hakkend en puffend kwam hij daar boven op de En Dan gaan we naar Ronald. Ola Toivonen maakte 1-1 voor PSV. Dat er echt met tien man speelt. Maar een doelpunt mag maken in een kuip dat erop rekent dat er alleen maar gewonnen gaat worden door Feyenoord. Maar na een uur spelen is kampioenskandidaat PSV langs zij gekomen. Het doelpunt van Ola Toivonen. Het, het begon allemaal met een corner van Miyahichi. Twee vuistjes van Isaac Zonda. Krijgt Feyenoord die bal, maar kan het er niet zoveel mee. Het snelle omschakelen. Labiat weggestuurd in de diepte. Geen buitenspel. Hij op weg naar Erwin Mulder. Hij schiet de bal op de paal. Dan komt hij ver het in terug. Dan staat uh, Toijvonen 3-4 meter voor het strafschopgebied. Ziet een lege goal. En een streep van de zweet levert een doelpunt dus op voor PSV. Dat langzij komt bij uh, Feyenoord na een uur spelen. Ola Toijvonen in de rust binnengekomen voor Hutchinson. Maakt dan toch weer het verschil voor de Eindhovense ploeg. dat zijn doelpunt uh, laat uh, deze wedstrijd er voor PSV ineens heel anders uitzien. Een rode kaart voor Engelaar. 10 van PSV. Maar de helft van Feyenoord krijgen de goal dus tegen. Ola Toijvonen. gaan we weer naar de Amsterdam Arena. Wordt die goal ook uitgezonden Bas? Oh nee, deze hebben ze even achterwege gelaten oh. op het uh, scorebord. Er verscheen wel heel stilletjes in het kleinst mogelijke lettertype. Feyenoord PSV 1-1. Um, ik neem aan dat Feyenoord straks nog een doelpunt zou maken dat we hier weer in uh, 3D die uitgezonden krijgen. De maar is de deze... verbinding weer hersteld waarschijnlijk. Ja, deze hebben we even niet uh, gezien, nee. Nou, hier ook 1-1. Uh, door Ebersilio en Bovenberg die de goals maakten, nu 65 minuten gespeeld. En... Toen jullie schakelden was het even, oh, want toen was Zegelaar weg voor Excelsior. Maar de bal kwam wel voor, maar niet bij Bergkamp. Terwijl nu Ajax aanvalt met Elam Dawi. El met een wippertje gaat over uh, Soleimani heen. Dan komt hij er bijna zelf nog bij. Maar dan is Pellat zijn doel uit en die kan de bal vangen. Neemt daarbij zijn rechtsbek de maker van de goal Bovenberg nog mee. Die krabbelt allemaal weer overend. Het zou toch een curieuze goal geweest zijn als je met een wippertje probeert een medespeler te bereiken. Daar niet in slaagt, maar vervolgens zelf nog je eigen assist uh, verzilverd. Dat was El Anderui bijna gelukt. Excelsior blijft overigens goed spelen. Excelsior blijft ook naar voren lopen. La Guieren nu. Er komt misschien wat meer ruimte gaande weg. Bergkamp kan de bal aannemen. Lacuieren krijgt hem terug. Lacuieren kan schieten. Nog een beweging, nog een beweging. Dan een moeilijke hoek. En dan schieten. En dan komt die bal via de voeten van de keeper. Weer voor de voeten van Roorda. En die jaagt hem over. Wat een ongelofelijke kans voor Excelsior. En hoor dat Amsterdamse publiek tekeer gaan. Want zo ontevreden zijn ze over dat wat hun helden. Laten zien in de laatste pak en beet 25 minuten. Dat is namelijk niet veel. En onder luid gejuicht, dat kan er voor Elhandoui dan ook nog wel bij. Moet hij nu naar de kant. L-Handoui verguist. Want in Amsterdam wil eigenlijk niemand hem meer. Het is echt zielig voor hem. Een begenadigd voetballer. Hij wordt vervangen. En voor hem komt in de plaats Demi de Zeeuw. En dat betekent Sim de Jong in de spits bij Ajax. Wat een middag. Ook weer in de Amsterdam Arena. Waar het 1-1 is bij Ajax Excelsior. Na 65, 66 minuten. 1-1 dus daar. 1-1 ook in de Kuip, Ronald. Het bal bezit voor Feyenoord. Na 62 minuten. Mokotjo in de as van het veld. Vindt Mewes. We hebben net een hele aardige actie gezien van Biesenswaar. Op het laatste moment komen er van rechts nog geblokt door Wilfred Bauma. En nu is Bieseswaar weer aan de bal. Zoekt de achterlijn. Nee, geeft de voorzet. Kom maar van Wijnaldem. Het is 2-1. Die man bent zo. ...dat je in elk geval geconcentreerd achterin staat. Maar iedereen staat te kijken naar die voorzet. En er is niemand, maar dan ook echt niemand... ...die op Jorginho bij Naldum let. En zo kan Dalek Amsterdam Arena weer een doelpunt gaan zien... ...van de nummer 10 van Feyenoord... ...die gewoon als een tiefeltje uit een doosje... daarop duikt duidt dat naar En die bal als die komt naar de eerste paal... ...in de verre hoek komt, buiten bereik van Isaacson. Wat een prachtig doelpunt, maar een goede voorzet ook van uh, uh, Biseswar. En bij Naldum hij komt gewoon naar de bal en laat de PSV'ers... Zwemmen. Het is 2-1 voor Feyenoord. Het is een knoksgekke middag in de derde Zijn de verbindingen hersteld met Amsterdam? Wordt hij weer uitgezonden? Ja, deze was oh, goed te zien hoor. En nu de herhaling ging, ja. ook nog. Dat is uh, goed geregeld in Amsterdam. Ja, Feyenoord goals in Amsterdam. in een stadion vol dat juicht. Prachtig. Radiootjes is ook volop aanwezig, want de mensen waren voordat het op de borden kwam ook al aan het juichen. Kortom, iedereen tevreden, maar wel Ajax nog op 1-1. Daar zullen de mensen wat minder over tevreden zijn. Wel nu de Zeeuw, die goed doorzet de invaller. En de bal kan binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Heb aangespeeld die je voorzet zal moeten verzorgen. Sien de Jong staat voor het doel. Eriksen komt daar nu bij. bal gaat er overheen. Wordt door Pellaats weggestompt voor de voeten van Anita. Nou ja, wat heet voeten. Die moet springen om de bal te kunnen controleren. Dat lukt uiteindelijk. En zo heeft Ajax de bal weer terug. Na die ongelooflijk grote kans voor Roorda dus van zo even. Zo'n kans die je ziet aankomen en waarvan je zegt we tellen hem al. Maar Roorda schoot over. En uh, daar kwam Ajax echt ongelooflijk goed weg. Want komt Excelsior op 1-2, wat gezien de wedstrijdverhouding niet eens zo heel raar zou zijn. Want Excelsior blijft gewoon prima voetballen. Dan heeft Ajax echt een probleem. Nu mag het nog hopen dat het allemaal toch nog met een scissor afloopt. Maar is dat zo? Kolwijk aan de bal in duel met de Zeeuw. De Zeeuw wint. De Zeeuw wordt vastgehouden. Krijgt dan krijgt Van Kolwijk ook nog een duw mee. Dat zijn twee overtredingen 1-1. Tel eigenlijk van Kolwijk, die boos is vooral nu op mensen bij zijn eigen ploeg. Niefeld, van wie hij de bal ongelukkig mee kreeg. Scheidsrechter fluit niet balbezit voor Ajax via De Zeeuw. Via De Jong een 1-2. Basilio krijgt de bal achter zich met een prachtig hakje nog meegegeven. Weer aan De Jong. Van de wiel aangespeeld aan de rechterkant. Nu gaat Ajax wel wat tempo maken. Maar krijgt van de wiel te maken met twee tegenstanders. En ziet hij geen kans daar de bal langs te draaien. Via Nelom gaat de bal vervolgens over de zijlijn. En krijgt Ajax een ingooi te nemen. Via dus van de wiel. Ebecilio aangespeeld. Die staat met zijn rug naar het doel. Waar kan hij met de bal naartoe? Nog altijd met zijn rug naar het doel. Geschaad door Kolwijk. De bal gaat terug naar Anita. Terug verder nog naar de wereld naar Vertongen. Die staat in de middencirkel. Bij Ajax staan er nu vier te wachten. Eigenlijk voorin of er een bal komt. Vertongen schuift in. Maakt ook nog wel eens een goal. Heeft een goed schot. Maar dit keer legt hij de bal naar de buitenkant. Er komt de voorzet van Soleimani. Daar is uh, van Ajax Ebecilio weer heel dichtbij. Bij de tweede paal. Maar uh, hij wordt uiteindelijk net door Nelom... Voldoende uit zijn evenwicht gebracht, zodat hij niet goed bij de bal kan komen. En Pellats kan vangen. Spanning overal, eigenlijk. En dus ook in Amsterdam, waar het 1-1 is bij Ajax Excelsior. Ik meld nog even dat bij Utrecht Vitesse nog altijd 3-1 staat. Gaan wij weer eens even fietsen. Luik Basenaaken luik. Ook daar zoveel spanning, Grio. Ja, best wel hoor, want we zijn inmiddels begonnen aan de beklimming van de Roche au Faucon. En daar zien we in ieder geval dat Garate eraf moet. We zien ook dat de man van HTC Colombia, Constantin Siftsov, eraf moet. En dan kijk ik daar naar voren, ook Laurens Stendam kan het tempo vooraan niet meer volgen. En dan gaan we verder naar voren. En daar pikken we dan de twee laatste mannen op. Gasparotto, die rijdt daar samen met Greg van Avermaat. Dat zijn de twee nieuwe koplopers in Luik-Bastenaken. Luik, 21 kilometer nog te rijden, 27 ...is het verschil met de achtervolgers. En die achtervolgers, daar zit alles in één groot blok bij elkaar. En daar krijgen we een demarage. Is het inderdaad Andy Schlek die daar uh, gaat uh, wegrijden? Hij probeert uh, weg te komen, krijgt een mannetje met zich mee. Dat is uh, Frank Schlek. En dat is toch wel uh, bijzonder, hoor, dat hij uh, daar gewoon uh, achteraan springt. Want Frank Schlek, die heeft dan weer Philippe Gilbert in het wiel. Ik zou een gat laten vallen als ik hem was. Ik zou het broertje laten rijden. Voorlopig uh, doen ze het uh, met z'n uh, drieën. En dan kijken we daar wat uh, verder achter. En dan zien we dan ook uh, wat Nederlanders. Zitten. We zien onder andere Robert Geesink daar in vierde, vijfde positie zitten. Maar hij moet toch een gaatje laten vallen met de drie beste mannen van dit moment. Frank Slek hier op kop, dan Philippe Gilbert en dan Andy Slek. Ze zijn vast van plan om Philippe Gilbert met z'n tweeën te gaan breken. Zij willen het afmaken. Zij willen de Belg op eigen terrein verslaan. Gaan we weer naar Feyenoord-PSV. Ronald van der Geer. Kunnen ze nog een keer terugkomen? Tot nu toe niet. 2-1 voor Feyenoord. Na 68 minuten Bas Stichler. De goal voor Ajax. 2-1 wordt uh, curieus gemaakt. Maar hij telt. Eriksen is de maker. Nadat Van de Wiel ontsnapt aan de rechterkant de bal scherp voor het doel brengt. Daar is Eriksen. Die raakt verstrikt in de drukte met doelmannen en verdedigers. Die raakt de bal. Die komt op de onderkant van de paal of uh, van de lat. Pardon. Vervolgens stuit het die bal terug. Stuit het weer omhoog. Komt volgens mij weer tegen de lat. En dan vervolgens wordt hij door Eriksen binnengewerkt. Bij Excelsior is iedereen woest op de... Uh, de grensrechter die daar in de ogen van de Rotterdammers had moeten vlaggen voor dan wel een overtreding, dan wel buitenspel, dan wel hens. Het maakt niet eens meer uit, want iedereen is gewoon boos omdat dat ook wel eens prettig is als je een goal om je oren krijgt. De scheidsrechter gaat nu geel geven, makkelijk aan Koolwijk. De aanvoerder die zich dan vermoedelijk misdragen heeft daar in de drukte. De bal ligt klaar op de middenstip. Er ligt er van Excelsior nog eentje geblesseerd in het doelgebied. Daar is nu de verzorging bij. Ja, het is triest voor Excelsior wat hier gebeurt. Een curieus doelpunt. Van Ajax, gescoord door Eriksen. En dat betekent 2-1 in Amsterdam. Oké, okay, gaan we even op weg naar het NOS-journaal van 4 uur. Een kort journaal, want we willen de slotfase meemaken van Feyenoord-PSV. Het staat daar 2-1 voor Feyenoord. Ajax Excelsior staat 2-1 voor Ajax. U hoort het zojuist. En Utrecht-Vitesse nog altijd 3-1. Zo die wedstrijden en vanaf half vijf zijn we bij Groningen NEC. En straks ook de ontknoping van Luik Bastenaker luik En van de vierde wedstrijd in de playoffs bij de volleybalvrouwen tussen Weert en Pollux. Dat allemaal zo na vieren. Tot zo. En al